Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De eigenaar van fietsmerk Gazelle, het autobedrijf Pon... heeft een bod gedaan op Sparta en Batavus. De twee fietsenfabrikanten zijn nu in handen van de beursgenoteerde Acel Group. Pon biedt 845 miljoen euro. Als de overname doorgaat ontstaat de grootste fietsenfabrikant ter wereld... met het hoofdkantoor in Nederland.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 In de Randstad staat nog file op de A4 Rotterdam-Den Haag... tussen Delft en Knopend-Ippenburg. 7 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouden en Bodegaven. 4 kilometer. Ook op de A12 richting Den Haag... tussen Zoetermeer en knopend prins Klausplein, 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrok is dicht. A20-hoek van Holland-Gouda tussen Maasluis en Knopend-Ketelplein. 3 kilometer en 20 minuten op onthoud door een ongeluk. Op de A27 breda Utrecht,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 Mine. See 'em out with my girls. I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing -cha, my vibe.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 Even lekker meedoen op de zondagmiddag met deze van de Jax Jans. Hey, you don't know me. Als eerste plaat uit die weer van vier uur het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. Deze zonnige zondagmiddag. En uh, alle mensen hebben naar de radio geluisterd, Dolly. Want ze zijn meteen uh, rechtsomkeerd gegaan. Nou, blijkbaar. Blijkbaar. En een half uur geleden melden wij dat het Stond er toch mogen. twee kilometer in en nu is het de, dezelfde twee kilometer uit. Ik denk dat op dat uit. moment iedereen gedacht heeft... Van, nou dat, uh, op CFM roepen ze dat er twee kilometer naar Zandvoort is. Dit heeft geen zin meer. We draaien meteen om draaien met als resultaat... Boom. dat er nu twee kilometer uh, file staat van Zandvoort naar Hoofddorp. Oké, okay, u bent ja. gewaarschuwd. Ja, dus blijf maar lekker in Zandvoort. Zo is dat. Zo ja. is dat. Wat gaan we in het uh, derde uur allemaal nog uh, doen? Nou, vertel mij maar. Vertel mij waar. Ja, ik Kwa denk het kwart Vier formule 1 nieuws. Heb je dat? Uh, een beetje. Een ja. beetje, een ja. beetje, ja. beetje. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Om half vijf de dieren van de week. Ja. En om uh, kwart voor vijf het, het gedicht. gedicht. En wat voor gedicht is het vandaag? Ik heb vandaag een compilatie gemaakt van een paar gedichtjes, een paar kleine gedichtjes. En die zijn ooit in een ver verleden, dat ik nog heel creatief was, door mijzelf geschreven. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, hè? Worden ze dadelijk om kwart voor vijf de gedichten van de dag met Dolly Tempieri. Oh, wat leuk zeg. Ik zou lekker blijven luisteren naar C.F.M. Stalvoort. Met nu Will to Power en Baby I Love Your Way. van uh, Crack David en walking Away. CFM, Race Radio, Bit Report. Ja, vanmorgen om 8 uur... Dolly staat wel al allemaal aan de buis gekluisterd natuurlijk... Ja. voor de Grand Prix van uh, China. En uh, ja, onze Max he, hebben we in actie gezien. En hoe? Zo en hoe? En hoe? Wat was het weer een geweldenaar vandaag. Ongelooflijk. En trouwens... Uh, niet alleen Max was in vorm, maar. De hele race was gewoon één groot spektakel. Met allerlei uh, ludieke gebeurtenissen. En spannende ontwikkelingen. En uh, ja, uiteindelijk, waar is het op uitgedraaid? Wie heeft er gewonnen? Lewis Hamilton, die kon zijn geluk niet op. Hij heeft zijn 54e Grand Prix zege gehaald. En. Uh, de bit liet zich voor de vijfde keer tot winnaar kronen in China... en verwacht nog een spannende strijd met Sebastian Vettel. En dat zal dan gaan om de wereldtitel in de Formule 1. Ja, want die was vandaag de tweede, toch? Die was de tweede, ja, die... Uh, <coughs> Die was uh, uh, twee weken geleden nog winnaar van de eerste race van uh, 2017 in Australië. En uh, nou, in het klassement delen de twee oud-wereldkampioenen nu de koppositie met 43 punten. Nou, okay, en was nou, Wat was nou voor ons Nederlanders zo geweldig ja, vandaag? En waarom hebben aan, we komt zitten aan. juichen komt vanuit aan, een 16e positie? Heel ongelukkig doordat hij met de, de, met de plaatsingrondes... Uh, dat het niet goed was gegaan, is hij vanuit een 16e positie gestart. Dus iedereen had er een hard hoofd in. En, uh, maar ondanks alles stond hij toch weer op het podium, onze Max. En wel op de derde plek. En hij mocht dus heerlijk met de champagne spuiten. Dat heeft hij ook gedaan. Niet zo erg als Hamilton en Vettel, moet ik uh, zeggen. Die waren echt heel erg bezig ja, ja, met die ja, champagne. Ja. Maar ook... Uh, ook onze landgenoot stond daar. Het viel mij trouwens op dat bij een derde plaats wordt blijkbaar... het, uh, het Wilhelmus niet gespeeld dan, hè? of het volkslied. Nee, alleen voor de winnaar. Ja, maar ook voor het Duitse volkslied werd ook gespeeld. Ja, dat en toen is, dacht ik, nou, er uh, dus uh, zal nu het op, op, Nederlandse volkslied wel komen. Even denk hoor. Maar... Even denken. Mm, nee, dat is vreemd. Ja, dat viel mij gewoon op. De, van de eerste twee plekken werd wel het volkslied gespeeld. Maar toen Max aan de, de beurt was, hoorden we niks. Ik denk, nou, dat zal wel... Nou, het gaat om het uh, team, zeg maar, waar het team uh, vandaan komt. Ja. En uh, de coureur, waar die ja. vandaan komt. Ja. ja, ja. Dus, maar dan kom je er nog niet. Nee, hè? Nee. Nee, <laughs> nee ik vond het erg raar. En, en wat ik ook heel raar vond, was dat uh, uh, aan het einde kwamen de drie interviews... En uh, Lewis Hamilton die had het over this en uh, our buddy here. Maar hij kon zich de naam van Max even niet herinneren. Nee. En dat was toch wel een beetje een, een rare ervaring. Want dat Max moest zeggen hoe die heet... Maar zodat ik... Hamilton zijn verhaal kon afmaken. Wat ik, wat ik wel heel <laughs> mooi vond uh, ja. van Hamilton... Dat hij zei van, ja, nee, uh, het is natuurlijk wat moeilijker met inhalen met, uh, met de nieuwe auto's. Ja. Maar we moeten toch maar eens even die video uh, gaan, uh, gaan nakijken van die jongen... die uh, van die zestiende plek naar de derde plek ja, is gegaan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat Misschien kunnen we daar nog wat van leren. Ja, precies. Ja, geweldig. Hè? Ja, dat is toch een mooie opsteker voor onze Max, hoor. Of hoe heet die ook? Ja, nee. Dus, uh, nou ja, dat was dan even het Formule 1 nieuws. Het was natuurlijk toch wel weer een beetje feest in Nederland. Het was wel spannend aan het eind. Zo, Met Ricciardo. zo, echt wel. Zijn dus ja. teamgenoot zat hem echt op de hielen. Hielen, ja, ja, ja. Nou, het, het was überhaupt een hele spannende race. Echt uh, zoals uh, mensen het graag willen zien... en de coureurs het graag willen meemaken. Dan hebben we nog een leuk uh, sportevenement gehad vandaag. Want vandaag was de marathon in uh, Rotterdam. Dat was de 37e editie. En die is gewonnen door Marius Kimutai, Een Keniaan en die liep zijn 11e marathon... onder een ja, heerlijke stralende natuurlijk, Hoeveel lekkerder wil je het hebben? En hij liep het parcours van 42,195 kilometer... in officieuze tijd 2 uur 6 minuten en 3 seconden. En de snelste dus. Nederlander op de negende plek... Oh, is dat zo? Ja. Ja, dat heb ik hier niet staan. Oké, okay, nou ja, mooie tijd ook. Ik weet hem niet precies in mijn hoofd, nee. maar mooie tijd. Mooie. Maar het, dus, dus pas op de negende plek kwam de eerste Nederlander? Ja, maar dat is best wel goed. Ja, is dat ja, goed? Ja. Oké. Okay. Wie was dat, Ivo? Waar stond ze Ivo? Ivo. Nee? <sus het lacht> nee, Ivo was het niet. Hey, jammer nou, jammer nou. We hebben weer een peesje. En gaan. het was een B. Het was een B. Zie je oh. hem al lopen met een marathon? Oh, dat zal wel heel erg zijn. Kom je me wel aanmoedigen hè? Uiteraard. Okay. uiteraard. Wie weet hè? Mag ik auto voor je Ja, dank je. in De luister van dit moment. De single van Cooking on Three Burners en Minds Made Up. Ja, we gaan eens even kijken naar de eerdere divisie. Wat de wedstrijden die vanmiddag om half drie begonnen zijn, zijn inmiddels ten einde, Dolly. Oh ja? Jazeker. Aha, kijk eens aan. Dus, dan nou hebben we het over de de Pixwolle tegen Feyenoord. Wat is er daar geworden? Even kijken hoor, moet ik even om het hoekje. Verhip, dat is geëindigd in een 2 gelijkspel 2-2. Een gelijkspel, dus wel ja, puntenverlies ja, ja, ja. voor, uh, voor Feyenoord. Feyenoord. Ja, mm. dat is niet zo mooi voor ze. Nee, zeker niet. Nee, want die uh, konden ze goed gebruiken, geloof ik, hè, de puntjes. Nog steeds, nog steeds. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan uh, FC Utrecht tegen FC Twente. Daar is uh, flink gescoord door u, u, u, u. u. u. Uh, ja. u. Utrecht. Utrecht. Ja, drie maal zelfs. En uh, FC Twente heeft de bal niet in het, het doel van de tegenstander weten te krijgen. Dus de wedstrijd is uiteindelijk geëindigd in 3-0 voor Utrecht. En de mensen die hem gemist hebben, vanmiddag om half 1 is er één wedstrijd gespeeld. AZ tegen Rode JC, gelijkspelletje. Ja, 1-1- ja, 1-1. dat een, was een. hem. Ja. En zometeen om kwart voor vijf gaat hij beginnen de wedstrijd PSV tegen Willem II... Maar dat maken wij niet meer mee, nou ja, die uitslag. Nou ja, een kwart een kwartiertje. Een ja, maar, kwartiertje. maar de uitslag niet meer. Nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. We zijn gewoon weer thuis. Zal is straks. <laughs> hm? Of op het strand. Want you, but I can't help it. I love the way it feels. The sky is stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it. I want it when I don't. Tell myself, I stop every day. voor de dieren van de week, dus... ja, jij bent even wezen snuffelen... op de site van het... dierenthuizenkennenbeland, Dolly. Ja, want officieel uh, is natuurlijk... om half vijf de tijd van het rubriekje... het dier van de week. En, uh, maar die was vorige week natuurlijk ook al aan de beurt. Dat was de kat Kippie. En uh, ja, dat was een... een uh, gezellige... rode poes, geloof ik. Hè? Oh nee, het was natuurlijk een kater... want hij was nog niet gecastreerd. En dergelijke, toen hij... Uh, Onder de hoede kwam van iemand uh, die een kippenhok had. En uh, vandaar dat zijn naam ook kippie is geworden. En uh, nou ja, dat, inmiddels is hij overal aan geholpen. Alleen heeft hij nog wel een blaasteen En uh, daarvoor moet hij speciaal voer krijgen. Onbekend is nog of hij inmiddels al geplaatst is of niet. Is hij wel geplaatst? Ja, dan is kippie niet meer het dier van de week. Maar dat maakt niet uit, want er zijn nog zo verschrikkelijk veel leuke dieren... bij het uh, dierenthuis Kennemerland die een warm mandje zoeken. Ja. En wat mij opviel was dat in de categorie honden nog maar twee honden te vergeven zijn. Want de rest uh, van de honden heeft inmiddels allemaal een lief baasje gevonden en een mooi huis. Hé, hey, dat is goed nieuws. Ja, maar er zitten nog twee kanjers te wachten. Echt mm. niet normaal. De, ze heeten Jason en Arby. En het zijn alle twee uh, honden van het Kaliber uh, um, uh, Bull. Uh, ik geloof Staffordshire Bull. Maar dat zijn natuurlijk heerlijke beesten. Daar uh, mag je helemaal uh, blij mee zijn als je zo'n hondje bij je mag hebben. En er zijn ook nog ontzettend veel katten. Zoals je daar hebt Lima. Nou, dat, die Lima die heeft een kop om op te vreten. Heerlijk. En Lopke ook als zo'n kanjer. En Dara, zo mooi. En Monkey, die is zo grappig. En dan heb je ook nog Xanthos en Misu. En nog veel meer katten die allemaal een heel fijn huis zoeken. Samen met Kippie natuurlijk ook nog. En vergeet niet dat er ook konijntjes zitten. Hè? Dus hou je niet van honden of katten. Er zijn ook nog uh, hele leuke konijntjes met leuke naampjes... zoals uh, Frida en Fluffy en oh, Spruitjes. Zijn die spruitjes? er allemaal nog? Die zijn er nog. Dus nou. jongens, zoek je een leuk konijntje... Uh, ik zou zeggen, of een kat, of een hond... ga gezellig eens langs bij je dieren te huis zoek een mooie uit en ja. geef een dier een mooi leven. En ze zitten op de Keesomstraat, nummer 5. en je bent daar van harte welkom. Zo is dat. Keep up. Ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Ooh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Ooh. Players only. Come on. Put your pinky razor to the moon. Ooh. And girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the Pirek is uh, lekker aan het meezingen. Wil je dat uh, live zien? Dat kan via via www.zfm-live.nl <laughs> je Zie je Donnie <laughs> in actie in de studio. Hoe leuk is dat? van Chai Coltrane en Colacalala. Ja, uh, we krijgen net een uh, melding binnen, Dolly, dat er een uh, politiehelikopter uh, zo rond en nabij... het uh, Palace Hotel uh, aan het uh, vliegen is. We hebben ook een uitzicht op Palace Hotel. Heb jij uh, wat kunnen zien daarom, nee. nee, ik heb net nog staan kijken, maar ik zie niks meer. dan. Okay, nou, uh, ik ben aan het zoeken op internet of ik iets uh, kan vinden, maar... Er is nog geen officiële melding over uitgegaan, volgens mij. Eens even kijken op 1 en 2 nou ja, Mochten ja. de meldingen binnenkomen, mochten mensen weten. Mocht u weten wat er aan de hand is, laat het even weten. Bel naar de studio op 023 57 30393. Zodat we Zandvoort kunnen informeren. Zo dadelijk het gedicht van de dag, of gedichten van de dag, door Dolly Tempierik, Maar eerst gaan we naar z'n kik luisteren. Hier is ze nog een keer met Op Fietsen. Ja, we de fietsen de doelzaam en op z'n parkt het en hem. als ik dadelijk niet met dit voet dan fiets ik deur. Dan zijn we samen van de vingen Nee, Amsterdam, dan met alles door m'n schnaal. als ik dadelijk naar de kast, zo dan fiets ik deur. Waar de ik wil al iedereen wil alles zien. Een leste mooie dag van het jongen is kiezen. met de winter wel een doekje smort aanwezig. Ik wil handen de deur nog bij de vier. Maar achteraf een kant, de maak gaat weer. Akker zo vies en een beetje slim. Dan gied Oh wie dat my bad, wie dat mijn back, wie dat mijn back, van de haven, get de bum Nou, op een zonnige zondagmiddag lekker op fietsen. Ja, goed idee toch? joh, hoorde de single van uh, Skik. Inmiddels kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen, Dolly. Het gedicht of de gedichten van de dag Door Dolly Tempirik. Het spijt me dat ik je nu moet verlaten. Het spijt me, maar ik kan niet verder meer. Het spijt me, maar je hebt me alleen gelaten. Het spijt me, maar je doet me steeds zeer. Het spijt me, maar ik kan je niet meer vertrouwen. Het spijt me dat het zo niet langer gaat. Spijt het jou? Heb je echt van me gehouden? Zo ja, het spijt me, maar voor spijt is het nu te laat. Dan een andere kleine. In mijn slaap ben je weg uit mijn leven... In mijn slaap ben ik je kwijt voor heel even. In mijn slaap is de pijn van jou heel eventjes weg. Maar die slapeloze nachten, hè? dat is nou mijn pech. Nog een kleintje. Alles had ik je willen geven. Alles had ik voor je willen zijn. Maar niets is heel gebleven. En niets doet zo'n pijn... Nou, dan nog een laatste. Ja, ja. Een lijntje, lijntje nog. Nog een jaar waren we samen. Het leken er wel tien. Wat liet jij mij in elf maanden een zootje ellende zien? Nou, mooi afsluiter. <lacht> <lacht> ja, de uitsmijter van de dag. Dat zou ik even zeggen. Dankjewel, Dolly. Mooie gedichten. Dankjewel. En hier is Santana en Holden. with Saltana en Holland, ja, we zitten bovenop het nieuws wat betreft de politiehelikopter, die op dit moment boven het strand vliegt. Het gaat om een vermissing van een tweetal minderjarige jongetjes. Mm. Daar zijn ze naar op zoek op dit moment. Dus, nou, mocht daar meer nieuws over zijn, dan hou je uiteraard op de hoogte bij CFM. En hier is Billy Idol. The train. <laughs> Nou, mocht u het bericht net gemist hebben... er vliegt momenteel boven Zalvoort, boven het strand, een politieheli. En deze politieheli is op zoek naar twee minderjarige jongens... die op dit moment vermist worden. Uiteraard uh, houden we je daarvan op de hoogte... via de diverse kanalen van uh, CFM. En uh, laten we hopen dat ze snel gevonden worden, Dolly. Ja, zeker, want het is niks zo erg als dat je je kind kwijt bent, zeg. Nee, zo is dat. Verschrikkelijk. Maar meestal valt het mee. Iedereen denkt altijd dat de kinderen de zee inlopen. En dat gebeurt eigenlijk praktisch nooit. Nee. Oké, okay, nou laten we het beste ervan hopen. Ja, ja, zeker. Het zit erop voor ons. Dat was hem weer. Nou, snel gegaan, hè? Ja, super snel. Ja, ja, ik hoop dat uh, Albert-Jan tevreden is over uh, hoe ik hem vervangen heb. Oeh, spannend, spannend, Ik ben benieuwd wat ik een rapportcijfer in krijg. En uh, wat ook spannend wordt, straks ja. om 6 uh, uur de uitzending van ja. Ruud. Ja, ja. Het, uh, de Matthäus Passion, hè, van 6 tot 9 vanavond... Uh, is Ruud hier in de studio om uh, de uitzending te verzorgen... En uh, het eerste half uur uh, geeft hij een, een inleiding uh, over de Matthäus Passion. En uh, hij wordt integraal uitgezonden. Uh, luistert u alle. Uh, er is gekozen voor de uitvoering van het Amsterdam Barok Orkest... en koor onder leiding van Ton Koopman. En uh, het wordt uh, een prachtige uitzending. Zeker, zeker, ja, zeker. zeker weten. Nou, dat was hem. Vanavond dus uh, lekker gaan luisteren naar uh, CFM. En wij zijn er een andere keer weer. Wanneer ben jij er weer trouwens? Zaterdag. Zaterdag. Tenminste, met ja, jou samen. Nee, maar daar, daar zijn voor, we de zaterdag. Daarvoor morgen, toch ook al? Ja, morgen ben ik er weer met Charles Duiv met uh, het programma Zandvoort Lunch tussen 12 en 2. Oké, okay, veel plezier. En uh, wij Dankjewel. spreken elkaar volgende week zaterdag. Sowieso. Dankjewel. Uh, dag. Dag luisteraars, bedankt voor het luisteren. Take a really you made.